Het is acht uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Zweedse DJ, producer en remixer Avicii is overleden... melden meerdere media op basis van een verklaring van zijn manager. Tim Berkling, zoals hij echt heette, werd vanmiddag doodgevonden... in Muscat, de hoofdstad van Oman. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Avicii scoorde in 2013 in Nederland nummer 1 hits met Wake Me Up en Hey Brother. In dat jaar werd hij derde in de jaarlijkse top 100 van DJ Magazine, waarin ook wereldsterren als Tiësto en Armin van Buuren geregeld hoog eindigden. Avicii was 28 jaar. Bij nieuwe protesten in de Gazastrook zijn vier Palestijnen om het leven gekomen. Ze werden neergeschoten door Israëlische militairen. Zeker 440 mensen raakten gewond. Aan de grens tussen de Gazastrook en Israël hadden zich voor de vierde vrijdag op rij duizenden Palestijnen verzameld. Ze eisen dat ze kunnen terugkeren naar hun land waar ze 70 jaar geleden vandaan vluchtten of werden verjaagd. De protesten hebben de afgelopen weken al aan tientallen Palestijnen het leven gekost. De Amerikaanse Democratische Partij daagt Rusland... het campagneteam van president Trump en Wikileaks... voor de rechter voor het verstoren van de presidentsverkiezingen... november 2016. Volgens de Democraten hebben deze partijen samengewerkt... om hun kandidaat Clinton dwars te zitten... zodat Trump de verkiezingen zou winnen. Dat zou onder meer zijn gebeurd door computers van de Democraten te hacken... waardoor de Russen in bezit kwamen van e-mailverkeer van de Democraten... dat weer via Wikileaks naar buiten werd gebracht. De expositie Nineveh in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden... is verkozen tot tentoonstelling van het jaar 2017. Het toont de bloeitijd van de Noord-Iraakse stad Nineveh... rond het jaar 700 voor Christus. Volgens de vakjury brengt de expositie een regio... die dagelijks negatief in het nieuws is... nu eens positief onder de aandacht.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 Dit is uh, Mangiare, rechtstreeks vanuit het Westerpark in Amsterdam, waar de mensen in uh, kleine handsopjes uh, in het gras liggen en nog genieten van de laatste zonnestralen. En daarna wordt het verschrikkelijk koud. Wij krijgen het hier nooit koud, want we hebben lekker eten, zoals een hele lekkere, pittige Mexicaanse taart van Talina van der Hoed. Dankjewel dat je die hebt meegenomen. Goed recept ook. Dankjewel. En uh, ook lekker met die hele pittige kwakke erbij. Uh, inmiddels uh, komt het vadersrecept al aan, uh, op tafel en uh, gaan we ook nog voetballen. Jong Utrecht tegen Fortuna Sittard. Belangrijke wedstrijd voor de Jupiler League. Chris Robben? Ja, zeker weten. Want het kan vanavond zomaar eens beslist wordt. Het kampioenschap niet. Dat gaat waarschijnlijk naar Jong Ajax. Uh, staat helemaal bovenaan. Maar omdat het een juniorenteam is... ...macht of een belofteelft, al mag uh, Jong Ajax niet promoveren. Fortuna staat op de tweede positie en NEC als derde. Als NEC vandaag punten verspeelt in eigenhuis tegen Jong AZ... ...en Fortuna Sittard weet hier te winnen in de gewaard. ...dan is de promotie voor Fortuna Sittard na 16 jaar een feit. En dat is echt een voetbalsprookje. De club die regelmatig uh, op sterven na dood was, zoveel gebeurt. Ook dit seizoen trainer ontslagen, hoop gedoe met het bestuur. Nieuwe trainer kwam en die verloor niet meer met zijn selectie... en strijd tussen de nummer 2 en 3, Jong Ajax en NEC, die twee keer moest worden gespeeld vanwege een fout van de KNVB. Nou, de verhalen zijn eindeloos en talrijk. Maar het belangrijkste verhaal hier is dat ik denk de straten in Sittard leeg zullen zijn. Want of men zit hier in het uitvak in Stadion de Galgewaard. Er zijn wel liefst uh, 1200 supporters meegekomen uit het diepe zuiden. Of men zit voor de televisie of hangt natuurlijk aan de radio. Lekker naar jullie luisteren. En natuurlijk naar de verrichtingen van Fortuna Sittard hieruit tegen de nummer laatste in de Jubilee League, Jong FC Utrecht. We zijn een minuut of vijf aan het spelen en de stand hier in Utrecht is 0-0. En bij grote uh, levens, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, veranderende gebeurtenissen, zoals doelpunten, komt Chris Wobber zometeen natuurlijk bij ons terug van deze wedstrijd. Uh, we zitten dus, ik zei het al, in Mandjara met de Mexicaanse taart van Talina van den Hoed, die u allemaal kunt kennen van de volkskeuken van de volkskrant. Nog even één vraag over, want er zitten echt Mexicaanse dingen in, hè, in deze taart. Nou ja, Mexicaanse komen gewoon uit de Nederlandse supermarkt. hoor. Ja, maar mais en zo. Mais en bonen en paprika en de bodem is van wraps. Ja, dat vond ik heel grappig. Je hebt gewoon een bodem belegd met, met het deeg van wraps. Ja, dat is lekker snel klaar. En uh, als je ze dan een beetje laat uitsteken... dan worden ze heel knapperig als je ze bakt. En dan kan je tegen je kinderen zeggen... het zijn chips, eet het op. Oh, zo werkt ja, dat met je hele opvoeding. Je hebt dus ook helemaal dezelfde belevenis als met een taco. Ja. Met een gevulde taco. En daarom is het Mexicaans dan. Vind je het lekker? Uh, uh, uh, ja, ja maar lekker het is gek... Het is een hartige taart, maar eigenlijk verwacht je bijna dat die crispy is. Ja, maar die is Omdat... niet. Alleen de buitenkant. Hey. Ja, maar ik vind hem heel lekker. Maar die hoge opstaande ra rand, die kan je er dus afscheuren... en die kan je dan door die, door die, uh, guacamole, guacamole die pittige kwakmolen halen. halen... en dan heb je een hele leuke avond. Ja. Zoiets. Ja. Uh, Francine, nu, nu ik je toch spreek... Ja. je hebt een nieuwe aflevering gemaakt van Met de Paplepel... Hij staat al op tafel, dat wat je gemaakt hebt. Het is een tomatensoep, maar vertel het verhaal van deze tomatensoep. Ja, nou, ik zei net al als een beetje een teaser... dat het uh, een eenvoudig te maken tomatensoep uh, is. Uh, de luisteraar, Aletta van Reden, die stuurde het in... en die zei, ja, eigenlijk was mijn moeder de grote kok... Die experimenteerde en die haalde alles uit eigen tuin. En die was altijd aan het koken. En ze zegt zelfs: de pompoenen en courgettes uit eigen tuin, die danste in je slaap nog voor je ogen. Mm. Dus daar zat ook wel iets van een soort overkill en een soort onrust in. Ja. Maar trauma, zegt ze, noemen ze zoiets in haar Nederland. hart maakte een sprongetje als mm -hmm. ze dacht aan die tomaatsoep van haar vader. Nou, eigenlijk was dat zo'n fijne, stabiele factor. Ieder jaar op haar verjaardag maakte hij die soep... Ze woonden in een, uh, in een woongroep. Vond ik ook al een heel ja, gewoon leuk dat er een keer een recept uit een woongroep komt. Is dit vond. onze eerste woongroep inzending? Dit is onze eerste inzending. Ja, ik zat erop nou, te wachten. Dat leuk. Maar daar was hij. En wat was er aan de hand in die woongroep? Nou, ja. Dat die tomatensoep rust moest brengen. Nou, die tomatensoep die bracht rust bij, uh, bij onze, onze luisteraar. Uh, daar gebeurde namelijk veel in die woongroep. Mm -hmm. uh, die mensen hadden ervoor gekozen om samen te koken, samen te eten. Dat kon zomaar een groep van 20, 25 mensen zijn op een door de dag. Dus wow, dat moesten gerechten zijn ja. die goed op te schalen waren. Daar hoorde soep natuurlijk bij. Maar je had binnen die woongroep ook de rekkelijke en de minder rekkelijke... Ja, ja. De, de veganisten die de anderen met de koekenpan op de kop sloegen... en de mensen die ook wel eens een biefstuk wilden bakken, ja, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja, je hoort ook dat ik er gewoon ingezeten heb ja, he, in deze ja. branche. Ja, dat wisten we dan nog niet. Ik ken de pijn van een woongroep. Ja. Het heeft niet lang geduurd, maar ik ken hem wel. Nou, en het is inderdaad het breekpunt in een woongroep is eten. Ja, het is hier geen breekpunt geworden, maar wel een... Een lastig moment, want wat gebeurde er? Vader Teun had geen kookbeurt op de verjaardag van onze luisteraar. Dus toen is besloten dat de tomatensoep... door iemand anders, een van de niet-rekkelijke, gekookt zou worden. En toen was hij echt zo lekker niet... Dus dat is een moment geweest. Ik heb eerst wonk. even met Karel Marx gebeld of dat wel akkoord was, ja. he, dit, deze oplossing. Jeetje, wat erg. Ja. Maar nou, zit dus ik ook geloof veel dat de pijn ook wel weer meeviel. Oh, okay. Ze kijkt er ook met heel veel liefde Paletta op. Aletta van Reden. Ja, ja. ja. Uh, ze maakt hem zelf ook. Ze is half mei weer jarig en dan maakt ze hem zelf. Um... Want wat, wat, wat is. Want we, hebben hem nu, we zijn hem nu aan het proeven. Ja het, het is is ja, het is lekker. Het is tomatensoep. Lekker. Hij is simpel. Hij is ja. ook simpel te maken. Er Want... zit één. Nou, wat, uh, wat het is, is... Uh, daar heb ik ook eindelijk een keer heb ik dat goed opgezocht hoe je dat doet. Namelijk het, het makkelijk ontvellen van een hele hoop tomaten. Nou, waarschijnlijk weet iedereen dat al, hoe je dat doet. Maar de truc bij mij was dat je ze even in kokend water ingekerft. Nou, dat weten we allemaal. Ja. Maar dan daarna in een bak met ijswater. Oh, Iedereen ja. knikt nu. Ik was de enige die dat niet wist. Heeft niks, hoor. Maar jeetje, wat je werkte in dat makkelijk. Echt. De vellen vlogen eraf, zou ik maar zeggen. <lacht> en nu doe je het altijd zo. Ja. Goed. Daarna druk je de tomaten door een zeef. Ja, pitjes eruit. gemakkelijk. Uh, bouillonblokje erbij. En vervolgens een paar stukjes foley. En die laat je meekoken. En ik verbeeld me ja, dat je dat terugproeft. Ja, nee, maar dat klopt ook. Ja. En dat maakt hem nou ja, net iets anders dan de soep die je ook wel kent. Uh, witte peper erin, ja. want dan blijft de soep zacht. Uh, ik vind, wat ik er lekker aan vind, is dat hij helemaal niet te zout is geworden. Ondanks de bouillonblokjes. Dus dat is uh, goed. En wat, wat er ook in het recept stond, was dat die altijd geserveerd werd. In de jaren tachtig is dit. Met vers stokbrood, doormidden gesneden. Kaas en uien erop. Dus dat, nou, dat ik zie het eten niet meer wij terug. nu erbij. Dat uh, staat ja. ernaast. Ja, dat is ook hartstikke lekker. Maar ik heb, toch een beetje, ik heb wel een beetje een probleem met deze soep. Mag nou. ik daar gewoon eerlijk over zijn? Oh, zeker. Ik vind die, die smaak van die foley, vind ik te dominant. En ik vind eigenlijk dat je wel heel goed proeft dat er nogal wat bouillonblokken in zit. Vind je hem zout? Ik vind hem... Uh, er zit een verkeerd smaakje aan. Vind ik. Oké. Okay. Sta ik hier alleen in, mensen? Een beetje, ik ja. Ik was geloof ik ook niet van de rekkelijke, Begrijp nee. ik niet. <lacht> ja. Een drukje olijfolie. Ja. Een verzachtende ja. maatregel. Ja. Dikke klont crème fraîche ik wil ook wonderen doen. Ja, maar ja, ja, dat hadden ze natuurlijk niet in de woongroep. Uh, dat kwam er niet in, denk ik. Dat nee. nee, weet ik niet. Nee. Maar... Ik vind hem wel aardig, maar ik ben nog niet helemaal overtuigd. Maar jij vindt hem wel heel lekker. Ik vind hem lekker. Ik vind vooral het verhaal ook heel mooi. Het verhaal is schitterend. <lacht> en voor het verhaal doen we het eigenlijk allemaal. Alhoewel we natuurlijk wel hopen dat Alette van Reden... ook naar onze finale komt ja, in december. Ja, zeker. En dat ze Om hem, dan dan zelf... hem dan zelf maken. Ja. Want het is, we horen ook dat dat heel nauw komt. Zeker, want de, haar vader is helaas overleden tien jaar geleden. Ja. Uh, maar zijn vriendin maakt hem nu. En hij smaakt toch nooit helemaal zoals vader hem nee, maakte. Dus wij zijn heel benieuwd hoe die dan smaakt als zij. Zelf komt maken. Hoe vind jij hem, Talina van de Hoed? Ik vind hem lekker, maar het is wel echt een hele Nederlandse tomatensoep. Dat is het ook, hè? We zijn veranderd. Ja, ja. en dus en, is niks je mist mis met de, Nederlandse je tomatensoep, maar knoflookje... ik mis knoflook, olijfolie, Or, uh, zwarte peper. Ja. En inderdaad ja. iets zachts, rolle ja. yoghurt, crème fraîche. Ja, iets wat hem af of in balans of rond maakt, of eigenlijk tot een, ja. een eenheid maakt. Ja, dat was allemaal niet, jongens. Nee. nee, maar hij is wel lekker. Maar toen was geluk nog wel heel gewoon, hè? En dat weet iedereen. Um, wie toen in de bloei van zijn leven was, dit is een bruggetje... dat is de vader van Chris Baima, onze, onze verslaggever... de man uh, van de man uh, met de microfoon. Uh, hij was toen in de bloei van zijn leven. Hij is nog steeds volop bloeiende, maar toch alweer 84 jaar. Hij is zijn smaak kwijtgeraakt. En hoe moet dat nou verder? Chris Baima ging bij zijn ouders op bezoek. Luister maar. Ik ben Henk Wajema en ik ben bijna 84. Ja. En uh, voor de mensen die het nog niet weten... de vaste luisteraars weten het wel... maar jij uh, proeft bijna niks meer, toch? Ja, ja hand eh, proef, proef ik haast niets meer van wat ik eet. Dat is uh, he, heel verbazingwekkend. Zout proef ik nog wel eens een beetje. En als ik begin te eten, dan proef ik wel iets... maar daarna is het al, net al mijn smaakpapillen verdoofd zijn... Ik bel voor meer informatie met kookboekenschrijfster Joke Boon. Hey Joke, met Chris. Van ons jaren. hoi. Hey. hi. Wist je nog dat ik belde? Zou ja, ja. ja, ja, ja. Ik zat een beetje in mijn bubbel, dus ik schrok me rot van het geluid. Ken je dat <lacht> van de telefoon? Ja, nou, ik ken het zeker, want ik neem heel vaak als ik schrik van de telefoon niet eens de telefoon op. Dus ik ben al lang blij dat ze opneemt. Chris, ja, oh sorry. Het is een heel ander ja. verhaal. Ter ja. zaken. Sorry, uh, Joke is ooit als kind bij een, uh, na een amandeloperatie 90% van haar smaak verloren... maar dat weerhoudt haar niet ervan om heerlijk te koken en dus kookboeken te schrijven. En? En dus is zij de ideale persoon voor goede raad voor mijn vader. Wat een beetje belemmerende factor kan zijn, is dat mensen die wat ouder zijn, zoals jouw vader, 80 of 80 plus, die mensen zijn niet gewend aan zeg maar, de hippere smaken dan die, die we tegenwoordig gebruiken, zoals gember, munt, wasabi, peper. Als ik naar mijn oude, eigen ouders kijk... Die, die houden toch van wat meer traditionele smaken. Dus ik weet niet of je, dat bij jouw vader ook zo is. Nou, dan hebben we het hier eigenlijk een beetje meteen over mijn moeder. En die is op kookgebied niet zo traditioneel, hoor. Die uh, heeft zich er echt in vastgebeten. Want, mam... Ik vind het jammer. Dus ik ben gaan zoeken. Ja, we hebben het hier wel over bijna 50 jaar huwelijk en koken. Dus, uh, mam, wat heb je gedaan? Nou, papa zei bijvoorbeeld... ja, het lijkt wel of er dat scherpe dat ik iets scherp hoef. Toen dacht ik, nou, ik moet iets zoeken wat scherp is. Nou, kerry, dat heb ik, doe ik er veel in. Dan doe ik veel met pesto. En ik heb ook wel van die wokflesjes uh, gekocht. Bijvoorbeeld met knoflook en gember dan proef je heel even, ietsje langer dan één hap... maar dan verdwijnt het toch ook alweer. Maar ja, dan loop je de hele tijd. Ik bedoel, hij ruikt het niet, maar jij hebt dan een soort ja, ja, om de hele ja, dag. Ja, ja, ja. Ja. Je, moet het ook, je moet ook aan jezelf denken, mam. Ja. Ik moet, ja, nou, ik kijk, als hij tegen mij praat en ik ruik... wat, vind ik totaal niet erg, want ik weet waar het vandaan komt. Maar als er dan iemand op bezoek komt, vind ik het minder leuk... Ik heb dit ook even teruggekoppeld uh, naar joken. Nou, mijn moeder heeft wel uh, gember en knoflook in het kruid gegooid. Is ja, maar knoflook kun je niet proeven als, uh, als oh. je niet kunt ruiken. Dus dat is ook um, wel een misser eigenlijk. Ik zou dan, als ik haar was, rauwe knoflook. Want rauwe knoflook geeft meer een prikkeling. Waar je naar nou moet kijken als je niet kunt ruiken, dan moet je. Uh, en daardoor niet kunt proeven. Want reuk bepaalt voor een groot gedeelte de smaak. En dan moet je kijken naar andere sensaties. Dus meer naar prikkeling. Want dat kun je dan nog wel voelen. Dus dat is bijvoorbeeld munt en gember en peper en mosterd en wasabi. En merikswortel. Dat, dat, dat, dat zijn prikkelanden. Die geven een bepaalde sensatie. Waardoor je dat wel waar kunt nemen. En je moeder zou ook bijvoorbeeld met structuren kunnen spelen. Ja. Ja, ja, dat heb ik ook. Ik doe het inderdaad nou... Echt steeds hele stronkjes. Ja, en dan hebben we het dus over stronkjes groente. En ik zeg het nog even, pap, ik zeg nog even: structuur. Ja. Ja, je zegt nu structuur. Ja. Ik heb dus wel eens, denk ik, bloemkool gehad. Stukjes bloemkool, die waren niet al te super gaar. En dat proefde ik dan toch even wel anders dan wanneer het super gaar is. Kijk, je hoort mij nu uh, koken. Want euh, ik heb een recept gemaakt uit het nieuwe kookboek van Joke Boon. En dat heet koken met kleur. Want kleur kan natuurlijk ook heel veel doen met de beleving van je eten. En wat ik nu maak is een Indiase spinatie-splittertensoep. Die is dus heel mooi groen. En daarop sprenkel je dan de rode peperstukjes die er ook al in zitten gemalen. Nou ja, man, pap, wat vinden jullie ervan? Ik vind het heel erg leuk uitzien. Nou, dat in niets. ieder geval. Nou, pap, ja, het gaat er eigenlijk voornamelijk om jou. Dus ja. we weten in ieder geval dat de eerste hap... Die, daar proef je nog wat. Ja. Achter in mijn keel voel ik iets branden. Maar of dat nou smaak is... De... Nou ja, peper. Ja. Peper, ja. ja. Maar de, be de beleving van soep... die ervaar ik wel. Ja, want ze zei zelf... het is een fluweelzachte soep. Ja, dat, dat is waar, ja. Hij, hij, hij voelt heel zacht in de mond. ja. Ja, deze soep is echt een uh, succes. En, maar ik hoor jullie thuis denken... kookt de moeder van Chris, kookt die uit zichzelf al met kleur. En ja, natuurlijk. Neem bijvoorbeeld de zoete aardappel. Als ik dan die zoete aardappel neem... dan zorg ik toch weer, als we het stampen... dat er iets van groens in zit. Bijvoorbeeld dillen of bieslook. Bijvoorbeeld, net wat ik heb welk plantje er nog staat, dan doe ik er dan in. Daar proeft er toch niks van. Hij proeft er toch niks van. Chris Baima en zijn ouders wordt vervolgd zonder meer. Uh, Afgelopen drie kwartier heeft uh, Puk Kerkhoven, culinair journalist... en de koningin van de klikjes is in de weer gegaan... Met, een, uh, ja, met dat wat ik nog in mijn keukenkastje en de koelkast had staan. Uh, dat was weer een heleboel meuk, zo mag ik het wel samenvatten. Maar zij zag er meteen een uh, Aziatisch complot in. En nu, uh, zoals altijd met een tamelijk rood verhit hoofd... legt zij de laatste hand eraan. Ik zie nu dat ze... Oh, oh wat is dit mooi. Een limoen is ge... En die knijpt ze uit boven kleine bordjes met gerechtjes. Ik zie dat de noedels in ieder geval op het bord terecht zijn gekomen. Dus ik vermoed noedels... Ik vermoed dat ze iets met gember heeft gedaan. Ik vermoed dat die kip goed terecht is gekomen. Ik heb bijna alles gebruikt wat je... Bijna alles ja, gebruikt wat, wat, wat, wat bij mij wat gewoon ik, geen en... leven meer had. En wat ik niet kon gebruiken, daar heb ik een dipje van uh, gemaakt. Ja, kom gauw aan tafel, Bevoort zo gauw je is. hiermee klaar bent. Ja. Als we het nu even op de kleur selecteren... zie ik dat ik ook wel wat roods mee had kunnen nemen. Of iets oranjes. Nou, dus... Um... Ik peper, zit erin. Ja, peper zit in De rode peper zit ja. erin. Ja. komt nu, uh, ik vind eigenlijk wel altijd een enorm, voor jou ook een enorme stressfactor dit. Dat is het ook. Okay. Ja. Ja. Ja. Ik het lach is goed dat ik het weekend weekend ja, Precies, Je moet altijd drie dagen bijtrekken ja. van deze opdracht. Ja, ja. Je vindt het nog steeds leuk, hè? Ja. Ja. ja. Oké. Okay. Ik zeg ja, hè. Je zegt ja. Maar ja. vertel eens wat je gemaakt hebt. Ik heb, uh, de, wat ik zei al, de kip even gemarineerd in gember, verse gember en uh, limoensap en peper en zout. En een Heerlijk. beetje uh, olie, mm -hmm. olijfolie. Mm -hmm. En ik heb de noedeltjes gekookt en ik heb de kip vervolgens eerst uh, uitje en knoflook gebakken. Uh, Jouw... Uh, uh, citroengras geplet en daarbij ja, gedaan en later dat weer proef je eruit je echt, gevist. Dat proef je echt. Het zijn allemaal pure smaken die je hier proeft. Want uh, behalve plet. peper en zout uh, en, pe en de rode peper... heb ik er eigenlijk niks aan toegevoegd. En ik heb dat een beetje gebakken. En ik heb ook nog wat bleeksel erin meegebakken. De rest wat ik over had, heb ik hier op tafel gezet. En daar, en heb dat is die dip geworden, een met dip. de blauwe kaas. Ja, die moet eigenlijk vooraf. Maar mm -hmm. dat maakt niet op. En blauwe kaas was er niet. Dus ik heb een yoghurtdip met myrikswortel uh, gemaakt. Nou, dat lijkt me ook een heerlijke oplossing. Ja, ja. ja. En... en ik heb het even afgemaakt... door even nog een druppje citroen of een limoen erover te doen. Want dan trek je net dat frisse weer uh, naar boven. Uiteindelijk gaat het daar. Om, hè? ja even even, voor de duidelijkheid ja, ja. en de verhouding had. tussen zuur en, ja. en umami of hartig ja en uh, pittig en um, nou ja, die hadden we eigenlijk al. En, uh... Er zit trouwens ook, dat appeltje van jou zit er ook voor een deel in. Echt waar? Je dat? Die rimpelappel. Ja, om het nog net even een frisje erin uh, te brengen. Dus het was een heel compleet pakket. Nou ik ja, en ook best een complex wat, gerecht. er uh, nog wat gebakken pinda's overheen willen doen, dan was het afgewezen. Ja, maar, maar ja, die had je, had je ook ik iets, niet. Iets, iets, ja. iets met een snappertje. Ja, ja. ja, ja. we, uh, we gaan even vakkundig en zorgvuldig proeven. Ben Kippendij is natuurlijk altijd het feest, ja. Heeft ik vind niet. het heerlijk. Talina Helemaal is. lekker. Ja, ja. Kan je je voorstellen dat zoiets in jouw, in jouw rubriek terecht zou komen van eenvoudige gerechten om thuis te maken met een druk gezin? Ja, ik denk het wel. Ja, ja hoor. Ja. Het is zo klaar. En als je, het is niet te scherp dat je het niet met kinderen kan eten. Dus. Waarom niet? Hm. Er zit toch een halve rode peper hm. nou, nog Dus Het valt nog ook op, door ja. al die zachte smaken die eromheen zitten. Ja, ja, hij heeft wel pit, maar het ja. is niet te. Francine? Nee, hij vindt het lekker. Ja? Die gemmer haalt helemaal niet smaak op. Ik vind die noedels, maar dat is altijd met noedels. Het is een beetje zompig. Ja, ja. maar dit, ja, dat krijg je gewoon. Met gebakken rijst zou ik dit veel ja, lekkerder vinden. Ja, en dan... Nou, ik moet zeggen dat deze noedels ook niet de, de, de lekkerste noedels ter wereld En daarom stonden mm. ze ook in mijn kast. Nee, we hebben het ik ook bedoel, maar goed gebruikt. Hè? We noemen ja, ja, dat ook dat wel eens een miskoop. Zo noem je dat ook wel eens. Ook miskopen kan je best wegwerken. We kunnen ook nog een... Nee. een plekje geven, ja. toch? Ja. ja en dat is nu hier gebeurd. Ja. In mijn boek staat ook... Uh, voor mij is weggooien geen optie. Dus dan ga je gewoon... <laughs> dan moet je creatief worden. Ik wil het echt... Ik doe het wel eens hoor. Maar ik wil het echt niet weggooien. Dus dan ga je echt op zoek naar mogelijkheden. Ja, want je zou het ook met soep of wat dan ook... Uh, prima nog kunnen gebruiken. Je kan nog een noedelsoepje inderdaad ja, van maken, ja, Dan ja. hap je dat zo weer weg als ja, er een ja, goede precies. bouillon op zit. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. En het hoeft niet elke, elke dag uh, heepen de piep en feestelijk. Dit is gewoon mm. hartstikke lekker. gewoon gewoon eten. Ja, oh, ja, ja, ja, ja, mag ook wel eens een keer. Ja. Ja. Zou je dit nou ook maken als je hier niet toe verplicht was... Uh, wegens contractuele <laughs> zaken? <laughs> <bij dit> was... <laughs> nou, die noedels... Komt zie, kom zo, hè? Wat je zegt, gebakken was een is aanbieding. Hier, uh, is hier uh, ja. heel lekker bij. Maar... Ja. ja. ja. Wel, wel degelijk wel. Maar ik was heel blij met al die smaakmakers die je me gaf. Want dat zijn het wel, natuurlijk. De gember, En, en dat de is ook nou juist dat verhaal van die pakjes en zakjes. Die heb je helemaal niet nodig. Als je dit soort producten in huis hebt... kan je prima dingen zelf op smaak brengen. Ja, en dan, dan, dan moet je kijken waar je zin in hebt. Precies. Wij besteden heel veel aandacht in dit programma aan het fenomeen no waste, zoals dat dan in goed Nederlands heet... Eh, het niet weggooien van je eten, maar daar iets mee doen... zodat die berg afval. Het is ook zonde... en je kunt het je eigenlijk ook principieel niet eens veroorloven om het te doen... want er zijn heel veel mensen die niet te eten hebben, enzovoort. Maar hebben jullie nou ook wel eens de indruk dat dat echt aanslaat? Want ik las vorige week, geloof ik nog, in de krant... dat die berg weggegooid voedsel alleen maar groter en groter maar wordt. Als je alleen naar het huisgezinnen kijkt... daar wordt dus al 47 kilo per persoon per jaar weggegooid. Aan eten. Aan goed eten. Waar helemaal niets mis mee is. En dat moet gewoon naar beneden. En ik heb tien jaar geleden daar al een boek over geschreven. Toen waren de cijfers nog niet zo duidelijk. Maar eigenlijk is het niet naar beneden gegaan. En er zijn wel allerlei initiatieven. We weten nu inmiddels wel dat we veel weggooien. Maar wanneer gaat die knop nou eens om, denk je dan? Hè? Maar dan lijkt het toch net alsof dit een soort... Nou ja, veredelde hobby is van een stelletje culies. Zoals wij hier nu aan tafel zitten. Nou, zo vinden. moet het wel groeien. Want maar het, uh, ja. gaan we dat ook met z'n allen dan dragen? Dat we die ja, spullen mee Ja, nou, ik denk bij die dingen wel... Wij kunnen natuurlijk met, met... Zeker als het wat massa krijgt. En veel mensen gaan daar thuis rekening mee houden. Dat gaat helpen. Maar wat natuurlijk ook heel erg helpt... Is dat restaurants daar steeds... Ja. Zich steeds meer uh, bewust van zijn. Uh, en daaraan committeren zich. Hè, ja, ik ja, denk dat dat gaat zo... Ja, dat gaat zo... Ja. Ik dat heel veel mensen nu die dingen weggooien... Ja. omdat ze, uh, ze moeten hebben. Dan ga je ja. naar de supermarkt en dan heb je spersibonen van 500 gram per zak. Ja. Je hebt eigenlijk 700 gram nodig, dus 500 is te weinig, een kilo is te veel. Je neemt toch maar een kilo mee en vervolgens vergeet je die 300 bonen... die ja. er nog ligt. Ja. En ik denk dat daar een heel groot deel weggooien in zit. Of... Waar je weer hele lekkere zure voor voorbij de... Nou ja, daar kan, nasi, daar uh, kan mijn boek daar dus mee helpen. Ja, want dan ja, kan je van ja. basisdingen ja. Kan je weer wat eten ja, maken. Ja, maar ja, maar als je inderdaad maken. gewoon met je pakje en je zakje kijkt... van wat moet ik hebben, nog een prei en ja. een zak maaltijd groenten. Uh, ja. Nassie groente of zo. Nou ja, en, en wat natuurlijk hmm. in jouw leven zeer voorbij komt... is natuurlijk hoe uh, pubers op grote schaal... hun boterhammen van hun moeder weggooien. Ja. Ik heb daar zelf ook ervaringen mee. Nou, en dan nou, als puberij voor de duidelijkheid. Niet als moeder. Nou, als moeder uh, heb ik het ja, ook wel je gedaan. Dat heb je niet gezien. <laughs> ik zal nou, maar meteen de schuld op nou, me nemen. Nou, nou heeft, uh, mijn dochter doet het, denk ik, niet. Want het is een voordeel. Oh, ze zit nog uh, in de onderbouw. Dus die mogen niet van het schoolterrein Volgens af. Volgens mij luistert ze op dit moment. Dus ze ja. mag uh, mijn best een uh, mail sturen <laughs> als, ze, als ze jou voor de gek <laughs> houdt. Ik zal de vraag of ze dat doet. <laughs> ik denk dat ze het niet doet. Want ze mag, in de onderbouw mogen ze niet van het terrein af van school. Oh, er ook niet naar gebonden. de supermarkt die uh, ja ik weet niet hoe ze dat Er zijn wel prullenbakken. maar Als je je eten weggooit, heb je dus geen eten. Dan kan je wel in de kantine kan kopen, maar de dat is heel duur. God, wat een vreugdeloos bestaan, zeg, voor zo'n nee, school. Nee, want dan schoolpunt. mag ze dus zelf bepalen wat ze meeneemt. Dus ja. uh, die smeert haar eigen brood. En er mag dan ook een ontbijtkoek bij. En, en, en uh, nootjes en dingetjes hebben we ook. En, ja. Je kan die lunchjes hartstikke lekker maken. Je hebt tegenwoordig ook van die, van die bento-boxen, weet je ja, wel. Ja, dat ja. is, dat is heel, heel leuk. Verschillende maar... vakjes erin. Maar... Nee, nee, maar, nee, maar, nee, ja, maar jongens, dit kinderen kinderen ontmoeten. Ja, dit is allemaal heel leuk. Met alle respect heel verantwoord gekletst allemaal. En daar hou ik ook van. Maar... Kinderen willen gewoon gevulde koeken eten. Toasties. Dat moeten ze ook doen. Maar als eh, wij niet van, kijken. die Hawaii. Ja. Als wij niet we... kijken. Nee, dat lust, die voor mij lusten geen krikandel. <laughs> Hawaii. Uh, dat wel. oorlog. Ja. Uh, nou ja, dat chips, soort dingen. Chips. Je kan chips. Ja. lunchen met chips. Chips Chips en cola. Supermarkten die zijn ook goed onderweg. Want ik heb nu ook allemaal van die stickers met, uh, voor 35%. Nou, dat was tien jaar geleden allemaal nog niet. Ja, en dat is Daar dus praten, werd... en... we het praten we later over. We zijn ook Volgende week zijn we er weer. Als je erbij wilt zijn, manjarat.ntr.nl. Even een mailtje sturen. Dank voor het luisteren. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. NTO Radio 1. De Zweedse dj en producer Avicii is op 28-jarige leeftijd overleden. Hij werd vanmiddag doodgevonden in Muscat, de hoofdstad van Oman. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Democraten in de VS dagen Rusland en het campagneteam van president Trump voor de rechter. Die zouden samen met klokkenluiders site Wikileaks, de presidentsverkiezingen van november 2016, hebben verstoord om hun kandidaat Clinton dwars te zitten, zodat Trump zou winnen. Bij nieuwe protesten in de Gaza-strook zijn vier Palestijnen om het leven gekomen. Ze werden neergeschoten door Israëlische militairen. Honderden mensen raakten gewond. De demonstranten eisen terugkeer naar hun eigen land, waarvan ze 70 jaar geleden werden verdreven of zijn weggevlucht. En in Canada is een Amerikaanse vrouw tot levenslang veroordeeld. omdat ze van plan was een bloedbad aan te richten in een winkelcentrum in Canada. De vrouw wilde op Valentijnsdag 2015 het vuur openen op het winkelend publiek. Het bloedbad kon ter nauwe nood worden voorkomen omdat iemand de politie tipte. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Herman van der Zand en Margje fixen Ja, heet jij de mensen even welkom, Margie Ja, nou, ik ben nog even aan het kijken. Maar uh, <laughs> misschien kan jij het anders doen. Ja, nee, la, ik zal de ik zal honneurs waarnemen. Welkom ja. he, bij de uh, Lijn en Omstreken. De Jubilair League gaan we vanavond over hebben. Nadat zijn ontknoping misschien weten we vanavond al wie er kampioen wordt. En welke club er gaat promoveren naar de eredivisie. Fortuna Sittard heeft de beste papieren om te promoveren. Daaraan volgen we vanavond de uitwedstrijd van Fortuna tegen Jong FC Utrecht. Ja, en ik ben er ook. Uh, ja. Toch wel. Uh, zoals iedere vrijdag bespreken we vanavond in ons nieuwsforum... Het het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Ja, Bij ons aan tafel zitten straks klaar... historicus Maarten Sophie van Rossum, programmamaker Sofie van den Enk en theoloog Rico Voorberg. We hebben ook live muziek van een jonge Australische muzikant... Julian Bingham. En we volgen het nieuws rond het overlijden van DJ Avicii... op 28-jarige leeftijd. En we bellen zo onder meer met Gil Belen. Maar eerst maar naar die wedstrijd in de Jubilee League. In Utrecht wordt gespeeld. Jong Utrecht tegen Fortuna Sittard. En Chris Wobbe volgt die wedstrijd. Lijkt het al op een kampioenswedstrijd, Chris? Kan het worden, uh, qua, ja, qua sfeer wel. Tenminste, de sfeer die hier gemaakt wordt door de aanhangers van Fortuna Sittard. Het zijn er zo'n 2000 in totaal. 1200 gepest in het uitvak hier. In het toch wel lege stadion. En de rest zit hier op de hoofdtribune. 0-0 de stand. De laatste drie, vier kansen. Toch voor jong FC Utrecht gezien. Fortuna begon natuurlijk aardig aan de wedstrijd. Daarna krijgt het wat last van spanning en gaf het veel ruimtes weg. Hoe zit het nou precies? Jong Ajax staat bovenaan. Stel dat die ploeg kampioen gaat worden. We zitten in de ene laatste speelronde, Dan mag het natuurlijk niet promoveren naar de Eredivisie. En heeft de nummer 2 de beste papieren. Dat is op dit moment Fortuna Sittard. De opdracht voor Sittard, voor Fortuna is heel simpel. Winnen van de nummerlaagst, Jong FC Utrecht. En dan moet NEC in eigen huis punten verliezen tegen Jong AZ. Momenteel staat het daar... Net als hier 0-0. En dan is dat toch wel een voetbalsprookje in de, maat, in de maak. Uh, Fortuna zit daar diverse malen op sterven na dood. Veel financiële problemen. En toen kwam daar de Turkse zakenman Istan Gun. Werd eerst een beetje vreemd naar gekeken. Maar hij loste alle schulden op. En begon te investeren in de club. Bracht rust en stabiliteit. Stelde een goede coach aan die later wel weer uh, naar een hoop gedoe wegging. Sunday Odyssey. En daarna werd Kevin Hofland aangesteld. En sinds hij... Deceptor zwaait bij Fortuna Sittard. Heeft de ploeg niet meer verloren. Terwijl nu jong FC Utrecht heel gevaarlijk in de buurt komt van het doel van Fortuna Sittard. Het was Hilterman die de kans bij de eerste paal niet kon benutten. Er staat veel spanning op dit duel. Maar de stand in de 33 e minuut bij jong FC Utrecht. De gast van Fortuna Sittard is 0-0. En we hoorden het uh, net in het nieuws. De Zweedse DJ en producer Avicii is plotseling overleden. Een grote naam in de dancewereld. Hij was 28 jaar en we hebben Giel Beelen aan de telefoon. Goedenavond, Giel. Ja, goedenavond. W ja, bizar eigenlijk. Ja. Uh, Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja. ja, helemaal omdat, weet je, het was echt bekend dat, dat, dat de roem een, een beetje was overvallen. En, uh, nou ja, daar kon hij, hij slecht mee omgaan. Ik weet dat ik hem zelf op de Pimpop 2015... Nou, toen was hij echt al lang meer dan doorgebroken, hè. Want... Uh, ja. Veel, uh, en, en toen merkte hij ook wel een soort ongemakkelijkheid. Ik weet dat de critici dat allemaal een vreselijke show vonden. Ja, ik vond het te gek. Omdat de producties gewoon ontzettend goed zijn. Maar je voelde wel een soort ongemakkelijkheid. Nou, dus later ook... Vorig uh, jaar eigenlijk in de documentaire heel mooi vastgelegd, gewoon. hij, hij wil niet meer gaan draaien, want uh, uh, uh, uh, ja dat, dat vond hij helemaal niet leuk. Ja, wat er nu gebeurt is, het blijft gissen. Het feit was dat hij het allemaal wel moeilijk ermee had en hij hier, uh, nou ja, hij ook wel gewoon zoals dat dan zou kunnen gaan in die wereld van die, uh, ja, van het uitgaan in de dance aan de drank geraakt is, maar in principe, ja, voor zover wij allemaal wisten, ja, was hij er gewoon vanaf en had hij besloten om niet meer te doen wat hem zou ongelukkig maken. Hmm. Maar ja, goed, je kan nooit in een hoofd te kijken. Uh, ja, en we moeten natuurlijk nog horen wat uiteindelijk de doodsoorzaak is. Uh, maar natuurlijk. Is Nee. En, en wat maakt hem voor jou? nou? Uh, jij bent uh, echt een, een, een grote fan. Uh, en vele met jou trouwens. Ja. Wat, wat, wat maakt zijn ja. muziek uh, zo bijzonder? Nou ja, hij is gewoon echt... En er zijn echt wat founding fathers als een Chesto of zo... die daarvoor hebben gezeten. Maar nee. hij heeft wel de echte brug geslagen tussen... Uh, ...dance en pop, zeg maar. Tussen singer-songwriters en, uh, nou ja, wat tegenwoordig popmuziek is... ...daar zit gewoon eigenlijk altijd een beat in. Ja. En uh, hij is heel belangrijk geweest voor die transformatie ervan. Want wat hij deed waren gewoon writerscams met echt de, de ja, singer-songwriters van nu. En daar haalde hij die essentie uit, deed hij gewoon een hele vette productie bij... Goede schemaetjes, echt melodietjes die niet je kop gaan Gewoon echt. Nou ja, het is gewoon echt, echt, echt een van de grootste van de afgelopen jaren, zonder twijfel. Ja. Had jij zelf nog iets met hem? Want je zegt zijn muziek was uh, heel bijzonder. Hij was, hij was wat dat betreft een handige DJ. Hij deed het heel goed. Had je verder nog iets met hem? Nou ja, kijk, het was zo dat hij in het begin uh, dat van dat Geinig zoals Wilde, echt gewoon echt juist een wijze party animal was. En ik weet nog dat ik op TikTok, waar ik ook gewoon wel een rolletje had... nog wel dacht van, nou oh ja, toch even die Tim checken. Hm. Uh, toen was dat allemaal heel erg weer Toen dacht ik ook wel, ja, weet je, dat is een jammer DJ en, zo. Uh, en En ja, toen later bleek dat hij daar dus gewoon heel ongelukkig van werd. Maar ook echt op een manier dat je dacht: shit man, waarom ben je er dan zo lang mee doorgegaan? Maar ja, op een gegeven moment is er een soort machine... Losgekomen en denkt de omgeving ook van dat zie je ook in die documentaire. Van nou hoppa, eh, dat zelfs doctoren zeggen nee, neem dit middeltje en dan kan je morgen wel weer. Terwijl Want hoe zwaar dus dat is dat bestaan als, als, uh, als rondreizende DJ naar al die festivals? Je wordt natuurlijk volledig voortgezet. Ja, dat is, niet, dat is niet normaal. Hij heeft in een jaar hij heeft in een keer 800 optredens gedaan, dat zijn er dus gewoon een paar per dag uh, en dan vlieg je van op naar her, ja. Kijk, dat weet ik ook wel van de Nederlandse DJ's. Uh, uh, ja, die moeten daar ook wel een beetje een in vinden. Maar die ja, die, die, ja, meestal lukt het natuurlijk wel. En dat is ook wat je merkt, weet je wel. Als ik nu zit, ik al die Instagram-berichten van onze eigen jongens. Van de Everjack Jack en de Marvel. Die uh, op zijn eerste feest gedraaid heeft. Die gasten zijn ook allemaal van slag. En het zo van. Oh, ja. ja, die, die lieve Tim, uh, hij is niet meer. Dankjewel, Giel. We gaan er even hierover verder praten. Ja, heb ik. Uh, dank je. Okay. Um, ja, ja Sofie van de Enk, welkom. Jij, wil, uh, jij hebt wel iets met uh, Avicii. Nou, ik sluit me wel helemaal aan bij wat Giel zegt. Het is inderdaad echt een, een bruggenbouwer. Want jullie noemden hem inderdaad dan hele grote in de dance scene. Maar ik denk dat het veel meer was dan, dan dat. Het was echt niet alleen maar een, uh, een DJ. Het was uh, gewoon hele toegankelijke muziek. Die Pff. op een bepaalde manier wel iets melancholiek uh, misschien ergens had ook. Wat ik zelf het wel mooi vind als er in, als het niet alleen maar platte dansen... Of zo. En die dan, als je nu uh, terugkijkt uh, en, en, en opnieuw naar die num nummers luistert... natuurlijk toch wel iets uh, extra tragisch randje krijgen. Ja. Zo van, uh, wake me up when it's all over. En ja, ik, ik weet niet. Ik vind het ook wel bizar. Hè? dat Je hebt natuurlijk heel vaak... Artiesten die zo heel jong overlijden, toch gewoon te veel te vaak. de club van 27. Precies, natuurlijk. Hij ja, dan dan dan de 8, 8, ja. ja, precies. Dat dacht ik als eerste. Denk ja. van hoe oud is hij geworden? Maar de, de, met de roofbouw die wordt gepleegd door ja. die DJs, hè? want het is natuurlijk een leven waarin je van naar een festival meteen in een in een, in een jet stapt op weg naar uh, het volgende feest. Want er is altijd wel ergens op de wereld een uh, feestje aan de gang natuurlijk. Ja. Ja, ik hoorde net inderdaad uh, Paul Rabbering op uh, Radio 2. Ik zat even Radio 2 te luisteren. Sorry hoor, jongens. Ja, maar, uh, maar mag <laughs> enkel. Uh, en die uh, vertelde inderdaad dat hij een, een interview met hem had gedaan. Een keer ook zo voor zo'n festival. En dat hij eigenlijk, ja, eigenlijk niet aanspreekbaar was ook. Gewoon amper twee woorden uitkwam. En dan hm. moest hij weer het podium op. En uh, ja, iemand is gewoon uitgewoond. Wat, Terwijl we nog niet weten wat, natuurlijk dan? wat... Uh, wat, wat uh, De dood nee, is want hij had al eerder. Er inderdaad wel gezondheidsproblemen. Ik moet galblaas. Rico Voorberg, theoloog. Je uh, komt hier vers binnen. Yeah. Avicii. Nee, ik, uh, ik die niks? ken het niet. Nee, nee. nou ja, nee, dan sorry. houden we het snel op. Ja, Maarten ja, van Rossum dan, Avicii. Ja, Maarten. Nooit van gehoord. <laughs> okay. Okay. Zullen we dan naar hem gaan luisteren? Uh, een nummer wat uh, zeer geschikt is voor nu eventjes. Het heet Hey, Brother. Uh. There's an endless road to rediscover Hey, sister, know the water, sweet but blood Avicii dus, hey brother, 28 jaar is hij geworden. We gaan naar Chris Wobben, die is bij de Jong FC Utrecht tegen Fortuna Sittard. Ja, en dan kan er eentje kampioen worden, Chris. Fortuna, lijkt het daar een beetje op? Spelen ze als kampioenen? Ja, nou weet je, ze kunnen promoveren, want hij uh, is dat ja, nog met een puntje. Ja. Maar ik snap helemaal de verwarring wel, want dat had ik namelijk ook. Maar nee, ze spelen niet als kampioenen, ze spelen nog niet als promovendi... Maar dat heeft alles te maken met die spanning. Want het staat nog steeds 0-0 bij N.S.C. Jong AZ. En dus weet Fortuna dat het moet gebeuren. Nu misschien Semedo. Oh, dan is het een grote kans voor zijn collega. Niet Semedo was het maar Vidigal. Twee Portugezen in de slotfase van de eerste helft. Semedo wordt keurig vrijgespeeld. Legt de bal er bij de tweede paal. Doelman lag al, Nick Marsman van Jong FC Utrecht. En Vidikaal schiet de bal de lege tribunes in... terwijl hij hem in het doel had moeten schieten. Maar dat, geluk, dat lukt hem niet. En dus nog steeds 0-0 bij Jong FC Utrecht. Fortuna Zittard in de slotfase van de eerste helft. We gaan terugblikken op het nieuws van de afgelopen week... in ons wekelijks nieuwsforum. Dat doen we met Theolo Voorberg... programmamaker Sofie van den Enken... en historicus Maarten van Rossum. Ja, We spraken al even met jullie, maar we hadden nog niet eens gezegd welkom... Welkom, fijn dat jullie er zijn. We beginnen met eigen nieuws. Maarten, jij was uh, onder de indruk deze week van een bepaald geluidsfragment. We gaan er naar luisteren. Maar uh, vertel even wat we gaan horen alvast. Het is het, het, het geluidsbandje van een piloot van Southwest Airlines. Uh, in een toestel zittend waarvan een motor ontploft is. En dat betekent dat ze zo snel mogelijk moet landen. Dat wordt dan Philadelphia. En het interessante is dat het een heel cool, professioneel gesprek is... over wat er moet gebeuren. Er is geen hysterie, er is geen paniek. Uh, iedereen doet wat hij moet doen op precies de juiste wijze. Zullen we even dat, luisteren? Ja. Ik begrijp your emergency Let me know when you want to go in. There a hole in, and, uh, went out. Ja, we hebben een deel van het vliegtuig ontbreken, dus we moeten wat vertragen. Oké, mag de medische medewerker ons op de runway? We hebben gewonde passagiers. Gewonde passagiers, oké. En is je vliegtuig fysiek in brand? Nee, het is niet in brand, maar een deel is ontbreken. Ze zeiden dat er een gat was en iemand was Ja, en zegt, is eigenlijk een stuk van een vliegtuig af. Ja. Kan ik even landen en het blijft zo rustig. En someone went out, echt uit het ja, vliegtuig. Ja, mijn vrouw is uit het raam gezogen. En dat het raam dat was door die rondvliegende onderdelen van die motor was dat, uh, bezweken. En, en door dat drukverschil word je dan naar buiten gezogen. Wat treft u zo aan dit fragment? Uh, het gebrek aan hysterie, het gebrek aan opwinding. Het feit dat ze gewoon hun werk doen. En heel veel, uh, het ging heel veel over dat het een vrouwelijke piloot was. Ja, dat, dat, dat deed er nou niet zo verschrikkelijk toe? veel. Het was gewoon een goede piloot. Die deed wat er gedaan moest worden. Zij had een geschiedenis als straaljarenpiloot... wat op zichzelf natuurlijk wel vrij opmerkelijk is. Maar eh, het betekent toch dat het vliegverkeer verrassend veilig is... onder andere als gevolg van de professionaliteit van de daarbij betrokkenen. Maar wat het, ik, ja. ik vond het, het was een soort van opluchting tussen het nieuws en het nieuws eigenlijk altijd over de top is. En alles wordt overdreven. En overal ontstaat onmiddellijk een soort van rare hysterie over. En hier hoor je hoe de directe nieuwsmakers, hm. namelijk de piloten en die lui van de verkeersleiding, niet waar, hoe die alleen maar op een hele rustige wijze hun werk doen. Goed nieuws, een soort van blijft. Uh, ja, lager. dit was uh, absoluut goed nieuws, ja. Ja. Het, het vliegen is een, is een zeldzaam veilige aangelegenheid geworden ook in de loop der jaren. Ook wel leuk omdat jij dan ergens, jij hebt dat zo onderkoeld. En als jij dan heel erg ergens van onder de indruk bent... vind ik, vind ik dat eigenlijk alweer leuk. Ah, oké, okay. dat, dat, dat was niet zo bedoeld. Ik had het eigenlijk nog iets rustiger moeten brengen. Ja, ja. Maar ik zou de, mogel, de mogelijk nog open ook, dat op het moment dat zo'n vliegtuig dan geland is, dat er dan een soort ontlading plaatsvindt in verkeerstoren. Nou, ik begreep en van, de, van de nazorg dat de piloten uh, vervolgens na, nadat ze geland waren. Uh, nog even met alle passagiers een woordje gewisseld heeft. Nou. Eh, hm. Om uit te leggen wat er aan de hand was. En, en te vragen hoe ze dat hadden ervaren en zo. En, Prachtig. Uh, Sophie, ja. we gaan naar jouw nieuws uh, van deze week. Um... Nou, een, stuk, een stuk over Saskia Noord. Van uh, uh, Saskia Noord. Ja, Saskia Noord uh, heeft uh, geschreven over uh, dat het grootste probleem... met de vrouwenemancipatie eigenlijk uh, is dat vrouwen elkaar uh, blijven afvallen. En dat, het, uh, dat, dat we elkaar meer moeten steunen. En dat was eigenlijk wel een, uh, iets wat mij aansprak en aangreep. Um, en was het nieuw voor je? Nou, nee, dat is inderdaad iets wat, wat vaak gezegd wordt. Um, maar merk je het ook zelf? Uh, nou, ik denk eigenlijk dat het heel vaak niet zo expliciet is of gaat. Maar uh, wat, zoals Ken Noord aanhaalde. en ik vind dat ook nog steeds een heel sterk voorbeeld. Uh, is dat toen de MeToo-discussie echt in volle gang was. waren de eerste kritische geluiden. werden eigenlijk vooral geuit door vrouwen. Die zeiden: van nou ja, nee, is mij nooit overkomen. Of uh, ja, ja. Het, uh, straks mogen mannen niet eens meer flirten. Hallo, hoe ongezellig is dat? Um, ja, je denkt dat gaat echt zo voorbij aan het punt waar het eigenlijk om gaat. Um, de, ja, goed Zo dat, help je de zaak niet verder. Een goed stuk van Saskia. Vond ik wel als jou. Ja. Rico, nog even jouw nieuws van de ja. week. Nou, weet je, een soort, soort pijnlijke opluchting. Of opluchtend en, en, en, en pijnlijk ook vanochtend uh, kregen we gelukkig het bericht dat een Afghaanse familie, uh, vader, moeder, drie uh, kinderen, uh, net niet uitgezet worden naar uh, Afghanistan. Um, maar het was een familie een klank... waar jij het druk over maakt. Nou ja, die, uh, uh, vrienden van mij zijn daar heel intensief bij betrokken. Dus die ook nog, kun je nog iets doen? Is gisteravond nog geappt met politici. En, en, en zoeken nog naar wegen. Klaarmaken om, weet ik veel, moeten we in Zeist gaan waken. Van dit, dit kan echt niet. Zeg maar. Die mensen gaan een dood tegemoet. Een um, meisje van 12, dat had zich, uh, was afgelopen jaar nog, had zich nog laten dopen. Christen geworden. Zag op geen enkele manier hoe zij in godsnaam daar uh, een leven moest gaan, uh, gaan opbouwen. Um, en het zou gewoon uitgezet worden. Zeg maar, was er geen protest, was er geen, dan was het gewoon... Maandag twee uur vliegen. Uh, ze, hadden de, ze hadden tickets en uh, dingen al. En, en nou ja, ach, uiteindelijk ging dat dus vanochtend niet door. Maar dit is ons beleid. Uh, dit is wat we doen. Uh, de rechter zegt gewoon van nou ja, ze waren niet bekeerd. Er is een hele raad die daar toeziet. Of mensen dan tot uh, gelovig zijn. Echt bekeerd zijn. Uh, ja. En die had uh, unaniem gezegd. Nee, absoluut. Dit zijn, dit zijn uh, christenen. Maar hij nou, zegt nee, toch maar niet. Stuur ze me terug. Uh, die man die had hersenletsel omdat hij uh, uh, door onder andere nee. zijn familie uh, nogal breed was, uh, was behandeld. Nou die staat daar te wachten. Het dossier wordt overgedragen. Dus die mensen, nou ja, er is gewoon geen leven daar. En dat, dat, nou, gelukkig wordt het dan op het laatste moment uh, tegengehouden. Door wie? Uh, de staatssecretaris doet uiteindelijk uh, discretionaire -discre voegdheid. Mm. Maar dat is op deze manier niet moeten. Dat zegt wel iets over onze ziel. Maar het loopt wel relatief goed af dan. Gelukkig. Um, we volgen de wedstrijd de Jong FC Utrecht tegen Fortuna Zitter. Daar is het nu rust. Uh, het staat daar 0-0. Uh, we hebben vanavond live muziek verzorgd door een Australische zanger Julian Bingham. Goedenavond. Goedenavond. Australisch, maar je spreekt Nederlands. Hoe zit dat? Ja, ik spreek een klein beetje. Ja, een klein beetje. Hoe zit dat? <laughs> Sorry? Waarom, hoe komt het dat je Nederlands spreekt? Um, ik heb uh, Nederlands cursussen gedaan. En ja, dat is heel leuk. Ja, yeah, ik weet... heb een heel lief docent. En je woont de helft van de tijd in Sydney en de helft van de tijd in Nederland? Ja, precies. Um, is... Ik woon ook in Sydney. Oké, okay. ja. Je zoekt de zomers uit natuurlijk. In de precies, zomerier. ja. Altijd zomer voor mij. <laughs> uh, je hebt een gitaar meegenomen en verder niks. Welk nummer ga je voor ons spelen? Um, mijn eerste nummer is Hibernate. En het gaat over winterslaap. <laughs> So I hear you try and try to sing It's such a pleasure to blame yourself You hibernate till spring Where are all these autumn leaves? Are the Blue Jays ever coming home to sing? Spare yourself, you hibernate till spring Then you walked in in a little red dress. You say you're feeling prettier. The sirens built the under vapor of your breath. You can pray for your mother and pray for your father to warm your bones. You seem so shy, I left outside to stay. Take a chance and slow dance under that milky way But deep inside your heart you hibernate So I hear you try and try to sing Oh, it's such a pleasure to blame yourself You hibernate this spring All oh, I saw in the moonlit eye was a teardrop freezing, a heart on fire. And I want you to find your peace. As you walked in in a little red dress, you say you're feeling prettier. The sirens' beauty on the vapor all your breath. For your mother And pray for your father To warm your bones You seem so shy Left outside to stay Oh well, we could take a chance And slow dance Under that Milky Way But deep inside your heart You hibernate Singing Inside your heart, you hibernate. Oh, deep inside your heart, you hibernate. Be changing, it seems to glow behind your eyes. I hear you wake in shallow breathing, but truth be told, you never. Heard.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 Could take a chance Slow dance under that Milky Way But deep Inside your heart You hibernate Oh deep inside Your heart you hibernate oh, Deep inside Your heart you hibernate oh,